Goedemorgen, beste luisteraars, op deze 98ste aflevering van Dialectofoon op uw streekradio uh, Viva. Ik zou willen opgeven, kun je al ons bellen, voor samengestelde woorden op te geven, als ze liefst, waar dat het woord kat in komt. Ik ga een slecht voorbeeld geven, de kattenstraat, maar dat is niet waar. Maar samengestelde woorden met kat, er zijn er heel wat en er zijn er ook ba, waar dat man dat op iets anders hebben. en toch dat er een samengesteld woord is waar dat kat in komt. En weet er iemand afspijven wat dat, dat betekent? En dan ik een aansluitend, maar het is iets heel anders, op hetgeen dat Lode dat ze hebben gezegd heeft, aangetraad is, aangescheten, hoewel ze altijd zo'n een beetje voorzichtig voor die woorden uit te spreken, maar af en toe, omdat dat toch zo'n uh, fijne uitdrukkingen zijn, en Lode mag je na je opgegeven, opgeten en uitgescheten. Als ze dat zeggen in As, wat willen ze te meemmen? Het is iets gillig anders als het dat in de letterlijke zin zijn. Hallo. Dag Loden René. Erman. Dag Herman. Eh, een kattenmoeier, ja. dat is ja. het eerste woord dat me binnenvalt. Ja. Maar, ik ga er niet op verder in, want dan moet je echt allemaal, hè. je moet er een tijd voor hebben. Ja. Maar het woord kat betekent ook, vooral, zeker een weg, ja. een baan. Ja. En in dat verband zullen er zeker ook nog uitdrukkingen zijn. Ja. Al de kat, zeggen ze, bijvoorbeeld in Aast of zo, dan is al, al langs een bepaalde weg. Hm? Ah, wel, eh, het is eigenaardig, maar als je van een kattenstraat klapt, dat is in Merknieën en in Asiën en ja, in Olstien, ja, ja. dat is meestal een straat dat uitgeeft op de Nooftweg, Juist. op de grote baan. En het zou een aangeoogde straat geweest zijn, en in Aasd is dat zeker het geval. Die ja, ja, ja, lag veel ja. dieper. Wel, de meeste hebben niet-betrekking met het beest het Nee, nee. Nee, het is een weg, nu ja. weg een baantje. Ja. maar de kattenboeier, um, ja. daar weet je toch wel de assense betekenis van? Ja, natuurlijk. Een, ja. een slechte moeder, hè? Ja. Iemand dat er kinderen verwaarloost of zo, hè? Ja, Er moet dus een verband bestaan met de, de echte kattenmoeder. Zou die ook haar kinderen verwaarlozen hebben? Ja, dat, dat geloof ik niet. Eigenlijk. Dat is juist andersom, hè. Ja, dat is juist, dat zeker. Dat vind ik, ik toch. Ze pakt ze vast met een bek bij een vel, zo, en ze pakt ze hè? Ja, ja. Inderdaad. Want je moet een keer vehemen dat er even als een kat komt, jongeren bij jou, hè. Ja, ja. Op Komt plots dat je niet geïren Juist. En als die een paar dagen oud zijn, pakt hij op en je verdraagt, hij. Ja. Maar de moeder die wil de weiden en brengt de veneer naar ja, de eerste plaats. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk is, is ze zorgzaam. Persoonlijk ondervonden. Ja, ja, ja, en ja. wij zeggen in Aspertang. Een kattenmoeier, een kattenmoeier. Ja, in volgens, negatieve, zin, hè? negatieve volgens, zin. Volgens kattenkenners is de kattenmoeder maar hele korte tijd zorgzaam. Dat zou ah, kunnen. Dat zou kunnen, ja. En dan heeft ze niks meer mee te maken. Ja. Ah. Dus vandaar dat misschien toch die kattenmoeier ja. in de latere later fase... Ja. Hè, en uh, bij ons is negatief, hè? Negatief, Dat is ja. dus een ja. echte kattenmoeier, ja. ja, ja, ja. Heeft nog andere dingen, Herman? Wel, ja, ja. toch meestal een uh, uh, reserve ons op te geven. Ja, ja, ja maar ik, heb nog, ja, ja, ik ja. hou... Ik kan voor de 9e ook nog wat in petto, Ja, ja. Maar de, ja dat is nodig, hè. Ja ja, ja, ja, en verdonderste natuurlijk, hè. Dat is zeker, ja. hè. Dan moet het tot daar komen, hè. Dat maar de 9e mei bedoel ik, hè. Ah, nee, in, ja, ja, ja, In, in Zwisteraad, ja, ik zat met de 99 ste op. Ah, nee, nee. Ja, ja. Ja, dus. Afspijven, ja, dat is ja. lossen, hè. Lossen, dat is ook Wat is lossen, dan? Zijn asses? Ja. ja. Lossen, hij moest. Hij moest lossen, hè, hij moest, hij moest lossen, ja, ja. Of er zijn er nog, zetten, een synoniem ervan. Ja, met dat losse bedoelt je, Herman? Uh... Uh, ja, dus uh, afdokken. Ja, ja, ja. ja, eh, ja dat ja. is het. Hè? Verm betalen. Ja, Verm betalen. Als dus zijn geld ja. op tafel komen. Zeker, ja. Het spijf zien we af. Hè. Ja. ja. Goed. Uh, in verband met. Ah, dat opgeven. Daar heb ik nog wat. Ja. Uh, enkele aanvullingsjes zo. Afgefred, inderdaad, maar ook ingefred. Ja. ja. Opgefred ja. en uitgefred. Ja. He, dus allemaal toch in dezelfde zin. Van dat verteren, ja. In, in en uit, dus wat dat anders totaal een tegenstelling zou zijn, is hier in dezelfde zin allemaal. Ja, he. ja. ja, ja. Opgeeten, afgeten, zeker zo ook wel. Ja, ja, ja. Dat A, kon je net aan blokken. Uitgeten, hoe af... ook, ja, ja. dat uitgefred zijn, van de, de, de voegen van de of zo. He. Ja. Goed, dus daar. Seraïs Dat uh, de gaat, ja. Ja. Dat ja dat al gehad. Daar hebben we dat uit. Boerij is mis. Zowel, ja, maar ja. zie. Goed. Ja. Ik heb dat zo ook gehoord van ja. de week al. Het was lang geleden. Kut mes. Ja. Dus de een boer was daar bezig, kut mis. Dat Serijs, had er maar In ja. als. dat een paar jaar ouders denk ik. Maar dan vroeg ik het aan andere mensen en die zeggen: dochter van een schilder. Ja, geweest. Je ja, ja, ja, ja. zegt, ja, maar dat is de dikke basisbrei verf te maken. Ja, ja. En ze zijn erbij, die vacatoires zal daar wel op antwoord. Ja, ja hij heeft er al het voel ja. over gesproken. Ja, Louis heeft ons daar grad op spoor van gezet in de tijd, als ja. we dat wilde behandeld hebben en zo gezegd van waar dat fabrieken waren ja. en de wat serieuze. dat een afval was dat na Just. de landbouw ging. Ja. ja, heeft te maken met de Franse serieuze. Serieuze, inderdaad. Ja. Goed, uh, ja, heb ik ook gezien in Doefel, je moet dat goed induffelen. Ja. Met die induffels dacht ik daarop, of dat induffelen. Juist. Dus induffelen eigenlijk. Hè? Ja, het zal wel van doffelen zijn, dat variant is van dat duffelen. Ja, dat klopt. In verband met die vogelkussens nog, de seskes, Ja. De seskes, de, seskes, de ziekte, de seskes, Ja. vroeger ja. waarschijnlijk al behandeld. De seskes ja. hebben we, hè? Ja, ja, hebben we, ja. Dus, ja. En of in de gave liggen. Ja val of vind de gave val. De seskeskraag, ja. Juist, dat is dus, ja. moet dat aantrekken. En dan hebben ze mij uit de berg nog iets opgegeven... ...waar dat moet nagegaan worden, denk ik. Voor de oorlog vloog er... ...een lump drie-motorig postvliegtuig... ...elke middag over Dat heette ze de boerenschuur. Tja. Een grote vlieger, maar dat zal dan toch wel kort voor de oorlog geweest zijn. Want een driemotoren vliegtuig zal er nog zo vroeg niet geweest zijn. Hè? Ik ben er niet in thuis. Eh, nee, maar ik, ik vraag het aan de mensen die horen om er eventueel op te reageren. Die boerenschuur. De boerenschuur. En nog iets in daarmee in verband: de meus. De meus? De meus. Een mug. Ja. Dat was en dat heb ik wel van leven gezien een langpotig e-motoren vliegtuig en dat werd ook een kamilleke genoemd. Sportvliegerke zo. En wel een sportmessoer ja. van die lange poten waar dat de wielen aan waren ja, hè? Twee voor. Dus vo dat met nog goed zeggen. Is dus juist die muis. en dan het derde daarmee in verband, maar dat denk ik wel dat je het al handelt dit niet. Ben er zeker van. De punch. Ja, ja, die hebben we. Handelt, een ja, ballon handelt. in de kazerne. Een vliegtuig vliegveld van eh, vlieg Reiligom, hè? Ja, natuurlijk. Dus, we zaten ja. ook de Beresak tegen. Ja, ook de ja, Beresak ja, en ja, dan een ja. ballon. Dat ja, is vind... voor meteorologische ja, opzoekingen. Ja. Daar hing aan een kabel vast, he. Ik heb er maar bijgevoegd omdat dat drie zaken zijn die hm. bij je passen, zo'n ah, beetje. Ja. Ah, dat is toch wel interessant, hè? Die boerenschuur en die meus, dat is duidelijk bij vergelijking, bij vergelijking Ja. Bij en Boerenschurig, iets. Loopt en en groot. dat Camilleke is ook interessant. Ja, Camilleke, ja. Zou dat met de voornaam te maken kunnen hebben, Herman? Ik weet het niet, ik weet het niet. Wenig maar waarschijnlijk. Da daar heb ik dus wel herinnering van aan... Maar ik vraag toch bevestiging van de mensen die luisteren. Ja. Alleen nou, daarom moet ik in de lucht in. daarom ja, moet ik in de lucht in, moet ik je vliegen, hè, man. Dus. Dat Goed. moet we ook eens doen, hè. Ja. Ik heb nog een hoop, maar ik wacht. Uh, dat ja. is genoeg voor mij nu. Goed, vandaag. Ja. bedankt, herman. Bedankt, bedankt herman. Ja. En er is nog iemand. We ja. gaan de gebouw pakken. Hallo? Dag, jongens. Daar ben ik er vriend. Ik heb hem niet laten afloeren deze keer. hè. Over de kat. Ja. Een kat valt altijd op een te zeggen hè. Ja. En zo vals als een kat, dat weet iedereen. Maar vaarlijk is een eh, kat nog niet zo vals als dat ze zeggen, hè. Maar, ja, luisteren dus ze toch niet, hè. Nee, maar de kat dat zijn veel mensen. Na, maar dat zijn veel mensen dat valser zijn dan een kat, hè. Dat is een lieve kat, ook, hè. Een kat is aanhangig, ja. Hè? Ja. En van de kattenmoeier dat is inderdaad zo, hè? dat kan ik getuigen, en dat heb ik meermaals meegemokt, een keer dat de jongstjes een Wijk of hier was, ziet hij moeier dan de meer Roemen. Ja, ja. Zij ziet er absoluut niet meer naar Roemen. Dat is de reden waarom ze zeggen kattenmoeier. Tuurlijk. tegendeel ze vechten er tegen. Ja, ja. Ja, absoluut. Klopt van. En dan, hebben we nog een uitdrukking, daar vindt een kat een jonger niet. Ja. Dat is een roeke de koe, Ja. Een nannekesnest. Een nannekesnest, ja. En, eh. Ja, dan worden we dan nog een schone uitdrukking voor, het leidt daar gat overlopen ja, ja Ja. Niet gat overlopen gat overlopen Ja, gat overlopen en gat overkop. Ja. En dan uh, werd er ook gezegd, dat een kat, dat hij negen lijven zeide. Oei. Dat nog dat nooit ik... gehoord? Nee. Ja. ja, ja, een kat en negen lijven, zeggen ze. Dat wil zeggen dat je dat niet gemakkelijk als hij Hij mag uit een boom springen of van een dek, Hij valt altijd op je poort, hè ja dat is hier toch en zo dus je krijgt ze niet gemakkelijk dood hè magt dood, ja. ja ik heb dat ooit trouwens van lijven bij ons gezien de luxe dat je ge nog gekost hebt. Ja. en onze kat ze moest dood en hoe, hoe erg ik dan toen ik was in een zak gestoken ja. en daar tegen een muur geslagen mocht in afwonderen nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik weet het. en dan nog wat gemaakt. en dat kat, steek daar je neusje door en met een klaaswippen op dat neusje op dat toe de, van de kat hadden, dat heel fijn dingetje, hè, het bovenste van de neus, dat is heel fragiel. Hè. Ja, ja, ja. En daarmee Klaas-Wip geklatsch en direct dood. Ja, ja. Dat heb ik zelf persoonlijk gezien. Hm. Ja, Hij hm. ja. hm. uh, is nog eens schoenwoud, Frans, ik dacht dat hij dat ging opgeven, uh, met kat. Ja? Ja, en dat uh, tijd ook een betekenis in een andere zin. Ja, maar ik kan het misschien wel, want ja. ik heb met die niet wat dansen, ik zal het ja. misschien wel hebben. Maar... Allee, ja, er zijn er nog je mag het meer. Je moet het andere mens nog een keer tegenaan. Er zijn er er nog nog meer uit, meer ja. Ja. Zeg, van dat Camilleken. Ja. Daar ben ik zeker van hè en van de meus ook, hè, dat zou wel nee Dat is dus dat heb ik nog mee, ja, ja, dat is ja, ja, dan ja, niet, het niet zo, de vlieger zo, met dat ja Ja, het kamilleken is dat ja, ja. ja dat wist ik niet. Maar van de boerenschuif, dat kan ik niet, daar weet ik niets van. En uh, geen uh, idee van herkomst van dat kamilleken, etymologie, nee. Nee nee. Nee. nee? nee, nee, Maar in elk geval, dat zou wel, hè, uh, uh, niet een een motorvlieger kunnen verleven, nog geen is vallen in, in de, de val maar we waren voetbal aan het spelen en daar viel. De, <coughs> pardon, excuseer, me, dat is ja. niet in mijn strijd, ja. ja. um, Daar viel in, in uh, de vuil waar daar voor Lijven nog ten gespeeld heeft, René zal dat ja. wel weten. Ja, ja. Ja, wel daar viel je in terwijl we naar aan het schotten waren. Dus in welke tijd situatie weet je dat Frans? Dat oh, je... dat is. Uh, onder de oorlog. Onder de oorlog he. Ja, ja. Ja, 44 ja, zoiets. Ja. Ja. ja. Goed, goed. We hebben dat genoteerd. Ik heb een paar woordjes. Mag ik daar vlug zeggen? Ja, ja, zeker. Het zijn simpelste, maar de simpelste zijn soms de schoonste. Ja. Aangeraken. In twee betekenissen. Aangeraken. Ja. Moet kan. ik ze zeggen of weet het? Uh, kan moeilijk zijn ook, hè. Daar moeilijk aan, hè. Ja. ja. Maar dan, hoe is dat aangerokt met die twee? Ja. Verkeer ah, ja. krijgen. Ah, ja. En afgerokt met die nu ook. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan... De thuisste. De ja. zeggen. Van het is voor hetzelfde, hè? Ja. Ja. Dezelfde dus thuisste lijken met haar sjaal, hè? Ja. De ja. Duigste, ja. Het maar ik zal hem een keer van thuisste lijken en broekmakers, hè? Ja. Met een zever. Ja. En dan, dat doe ik zo geit omdat mijn vader dat altijd zei. Ja. <laughs> tegen haar eigen klappen. Ik ben tegen mijn eigen lang klappen, zei ze. En dan zei ze dat ba, tegen een intelligente persoon. <laughs> Tja. Ik hoor ze al vanuit de keuken roepen. Goed. Toch Toch een kleine kleine straks een SMS. We... Ja, tegen een klappen. Ja, wij zeggen dat. Maar dat staat niet in Van Dale, We al pletten. Ik wil nee? dat van tijd Je kunt blijft er nee. Ik dat van tijd vermen. Ja, ja, ja. Maar het zijn, dat schijnt dat dat allemaal in. De slimme mensen zijn dat dat doen. Hè? Tjonge, ben ik niet dat ik van tijd vermen. Ik doe dat, dat veel. Goed, Vans. En dan heb ik nog één. Ja, zeg <laughs> maar. Hij mag al een aike. Ja, ja, dat is juist. Hij ja. mag al een eiken eten. Ja. Het staat ook niet in Dalen. En er wordt schertsend gezegd van ja, iemand. Ja, ja, ja. Daarna een ziekte aan ja. de buitenrand is, maar is wel... ook van iemand dat uh, een snotneus dat al wil groeien doen. En ja. dan zeggen ze, oei, oei jij mag al een eiken eten. Ja. En dan in verband ermee hebben we onze, onze zullenzoot. Ook nog niet behandeld. Hè? Ja, dat is Eikes. Eikes, ja. Zat hij daar niet bazen met een keer over doelen geklapt in mijn eikens? Dat geloof ik niet. En moesten koppen en allemaal dat. Dat is mogelijk, ja, dat is mogelijk. Slam. Maar dat is stof van, van, van, ah ja, van doelen, hè? Dat ingepest. had je en bij ja, In nee. de vorm van eikens, dat is trouwens een goedkoper, dat was een goedkopere soort kolen. Ik weet ja. niet dat hij nou nog bestond, hè? Nee. Want er zijn nog weinig mensen dat doelen gebruiken. Hè. Dat is juist, joh. En dan nog iets, als we hem van tijd meteen aan het dan hebben we hem naar je indoor en dan is dan aan het en dan zeggen we tegen een, dat zij dat aan een begon niet aangeven. He. Aangeven? Nou, het is een heel ander betekenis. In het ja, ja, ja, ja. Nederlands is het nageven, hè. He. Ja. En er niet toe in staat achten, maar wat willen zeggen dat zij hem niet aangeven. He. Ja, dat klopt. En dan de allerleste, en dat is geen kruid voor van vandaag, eilbescheed. Ja. Je ja. weet het? Ja, ja. ja. Eh, ken je het anders? Ja, maken, ja. als synoniem ja. voor vla bescheed hebben al behandeld ze. Ah, ja. ja, ja. Het niet. Is ja. er al Ja, ja, ja. eilbescheed. We willen er niks van zijn mat. Ja, ik durf niet weten over de telefoon te Het staat in elk geval in de gazette het nog niet behandeld, hè? Heel bescheiden. Ik dacht van wel, ik durf. Nee, nee, nee Loden. Gaan we een daar, durf ik, daar durf ik mijn huis voor verzetten. Nee, nee, nee, dat, nee, nee. dat is te veel, Een ja. duvel is het <laughs> Nee, het kan, in, <laughs> het kan in dingen in dialectofoon al een keer over gesproken zijn, maar je hebt het ja. nog niet behandeld ah. in uh, de zijn het, staat ik... nog niet op, het staat nog niet op schrift. Anders ik zijn voor een duivel, maar kom wel. <laughs> <laughs> ja, het is een scheldnaam voor een vrouw, hè. Je hebt nog veel gelezen gezien. Hè. Ja, ja, ja. Ah, voilà. Goed, Frans. Oké. Okay. Bedankt. Frans, bedankt. Goeie zondag. Tot nog een keer. Hallo. Hallo, dit is Louis Catoire. Ah. Maar ik weet dat een dat was. Ik had nog wel gewacht, want mijn lang niet tegen mijn kop geplekt van een telefoon. Ik had een doodsluiker onder de deur, zeg dat nogal niet, hè. Dat bij je de Het was hij niet, hè. Het was zij niet. Ah ja, maar toch was dat toch waar. Het werd vroeger gedaan, hè. Maar ik wist van dat ding, van dat vlieger, hè. Ja. De muis. Ja. De naam van dat vlieger, dat is Fiesler Storok. Stork is dus een ding, he. het, uh? een Een uh, ooievaar. Ah. Een lange poot, hè? Ja, dat klopt. En dat was een Dutch verkenningsvliegtuigje En dat kost landen op een 40, 50 meter. Kutstukje ja. Nou, kun je kunt onder andere in het vallei van Mussolini mee bevrijden. Met een Fiesler-stork. Ja. Dan kost je op, op een stukje weg, op een Macadamme kost dat landen en opstagen. En de deur had zo een aardig landingstil. Ja. Dat dan zo niet kost over kopvlugen. Het kost ook een iel, eel krijgen, vliegen en landen. Ja. Ja. En als ze aan de bleuter zijn in de vuil, dan zal op, op vliegplank van Bolopek geweest zijn. Hè. Dat ja, Daar is er geweest onder Noordleghoek, hè? Ja, twee. In 1418 en in deze. En in deze Noordelijk ook, ja, ja, ja. Maar hij bedoelt aan de andere kant, zijn ah, ja, ja. maar in een lange waak kost het ook landen. Oh ja, gemakkelijk en dan dan dingen de vliegende schuur he Herman ah, ja. noemt dat de boerenschuur? De boer, ah wel ja, maar uh, dat was hier met golfplaat, nee. Ja en, wat dan? Ah, dat? Dat doet gewoon de Junkers 52 he, de de nou, nee. Dan De andere ze, ze, ze staan het tegen Tante Ju Tante Ju, dat was de, de Dutch vlieger onder de huil van de, de, de Dutch valschermspringers hè? Oei Junkers 52 is dat, he. Junkers? Ja, Junkers, een Junkers 58, en het is Junkers 52. Oei, oei. Ik weet het, werden nummer, uh, de, hoe zou ik zeggen, de Duitse nummer nul vliegers. Messers 9, 109, Messers model 10, Ja. zo, dornier 17, en dan de rammelteurigen, en dan uh, vlieger, dan, dat was de Junkers 52. Een heel, heel groot rammelend machine, waar ze veel, veel mee met gevlogen hebben ze. Vlogen, nemen ze. Transportvliegen, Transport eigenlijk. Terwijl we in alle boekjes van onder oorlog, van, in signaal of zoiets, gaan dat terugvinden. Ja, ja. Want over het westen heeft we er hier nog een, een volledige rondvlucht in België gedaan. Met die boordenscheur. Ja, ja. Maar de, het uitige ervan was dat dan een gegolf plaathuizer was aan de buitenkant. Niet tegen dat alle vliegers heel schoon. Ja, effe. Plaatsen, plaats, ja, ja, Was dan een gegolf plaathuizer. Ja. En het dienen onder andere... Vervoer van uh, valschermspringer, De dat, ja, dat was de vlieger. Ja. En dan, dat was ook was dat al een transportvlieger. Hè. Ik wil je zelfs wel dat Sabina. Zeker een junkers aan ah, zo als transportvlieger. Van Oorlog. Ja. Maar in de Dakotas, zo, hè, dat, dat is dat wel aan. Zeg je je hebt een ander woord opgegeven voor die boerenschuur, wat was dat weer? Tante Jouw. Ja, tante ju, maar er was nog iets. Oh, een vliegende schuur, precies. Uh, ja, een vliegende schuur. Oh, ja, maar ja, waarvoor dat waarvoor ze daar een boeren tegen zijn. Omdat dan er zo zo gebouwd was, hè? heel goede koop. En, en, en al de, het plaatwerk was een golfplaat. Ja. Je het was te zijn. Groot omvang. En groot, van opvang. Hoe zeg En groot. Oei, ja. Briet. Ja, een, een, een, een draalmoteur. Ja. Twee, op, de, een op elke vleugel en één op welke aan het cockpit. Ja, ja. Ja, ja. En, en, een en ik heb daarvan nog dingen gelezen, een heel moeilijke manier van besturen. Ja, weet je. weet de, uh, piloten, dat, piloten die in de Junker vliegen, dat kost niet gemakkelijk met te vliegen. Zo, want er was uh, uh, wat kennis zo. Ja, ja. Maar de oe, het Dotschland is vuil maar tegen de muis, Louis, en dat gaat ook Kamileken tegen zeggen? Ze zouden daar van alles tegen, hè? Ja. De lange poort. Maar eigenlijk was dat, was dat een stork. Ja, maar kameleken kunnen ze niet zeggen. Van waar nee, is dat van? Of, of niet, dan zou daar een muis tegen. Ja. ja. De muizen ja, met ja, precies Maar hoe is dat nou gekomen, ja? Dat, dat weet ik ook niet, hè? Nee. Maar eigenlijk, de, de echte woorden ja, uit, uit de uh, Fiesler vliegtuigfabrieken. En die, die noemde dat de stork. Ja, ja. Maar het kost wel heel heel kut opstuigen en landen. Ja, ja, dat is al typisch geweest. De... Ja. En de, wel, dat zou je niet onder de oorlog dikwijls rondvliegen. Hè. Okay. En zelfs nog de Fransman zei: in mijn Nederland dat brevet nog overgekocht na de oorlog. En daar zijn er, zijn er nog altijd storken te zien. Zo. Nee. Dat was gemakkelijk, zo, hoe zou ik zeggen? Hè ze vlogen hier van ons de generaal over namens de vele helikopters ja. Ja. maar vroeger eh, daar ging er ergens aan aan front hè. en was geen vliegplan en zo'n een stork dan een kost op een kassaal ja. Aan, ja, of ja, ja, op een ja, stuk ja, makkelijk ja, ja ja ja, dus er maar geen droois in de weg ah, ja <coughs> en geen en geen punch nee geen geen uh, punch was er. Ik mocht ook niet hangen wel van alles vlogen er tegen een hele deskundige uitleg over alles, maar met vliegtuigen. Dus Jong, maar ik heb altijd een vlieger, hè. dat was zo mijn hobby. Ah, ik, ik En dat de meerdag dat er ook, wel, ik was, in tijd, onder de oorlog, zo, ons slecht te draaien, moesten we naar school gaan. En dan als er een vlieger kwam, dan deed we ons ogen toe. En dan men, en het we, wat er aan het was. was. Ja, dat is het is een Fokkenwolf, het is een Messerschmidt, het is een Lancaster, het is een B17, het is een B24. Ja, Versteun zo. Ja, ja. Dan werd je specialist in de Duitse. Ja, in de, in de oorlogsvlieger. Ja, ja. ja, ja. Omdat dat dan dus gebeurt. april was gedaan, of maand, Wel, dan we mocht niet naar school gaan. En uh, de bevrijding was in september. Hè. Ja. Dat, dat wil zeggen dat we niet zo een moind of vijf, zes vakantie gehad Juist. En laten we op onze bike rond. Hè. <laughs> Als de Amerikanen overkwamen, die waren nog. En met meer stroken wijzen men ziet daar is nog één, daar is nog één. Anders moesten dat zien, nou mocht zien. Hè? Ja. En je kost daar moeilijk hè? Nee? En met meer stroken kost dat op de ogen. Het gaat wel een slimme mannen. Ja. Ja, ja, maar dat was een toffe uitvinding. En hoe de zon in de ogen hier? Dat doet het nog, ja. Ja, en een onder te liggen namen nog niet. Hè. Nee, nee. Dat was er niet, hè. En, en, en dat ding dan nog van Herman, uh, van dat ze reis mis, dat, dat was dingen, hè. Dat is geen verf, hè. dat was uh, turf, hè. Ja, ja. Dat ja. hebben we wel een keer gehad, hè. Duimel. Ja, daar hebben we een keer lang ja. over gehad, ja. ja. Als je er nog meer moet van moet weten, moet je maar van een keer. Ja, moet dan maar een keer bij. Maar als je zo overvliegt, zo, dat waren we echt gewoon niet zeggen, specialisten in, maar. Toch want, ah, wel De eerste keer dat we van hierop de ja. lucht in... want daar moet ik nog ben. een keer over vragen. He. Die mensen die dus dat van, waar nou L'Oreal is, he. en ja. de hè, ja. dat was de startbaan. Ah, ja. In Bollebeek? In Bollebeek. He. Ja. En we wilden een keer gaan naar zien, want we wel toch zo'n vrierige vliegers. He. Mocht En ze de, dicht... de elektrikpalen afgezagd, de Dutchen, Ja, maar je mocht niet te dicht, ja. O, oh, wat in de kuil kruipen we wel een beetje... Dat ze juist over ons vlogen. Ja. <laughs> en daar vloog hij er toen in met zijn wiel tegen zo'n stuk pikette ja. En zijn schroef af. En die schroef in mijn vlijven, die nog wees, me wel verleid verlijvende nog geweest. Met een kinderkoets geweest ja. snel nou. ja. En die nog bij Manke Fil gestaan. Allemaal pozen dat hij schroef was van daar vliegen dat in de gevallen was. He. Van daar ja. Sterling. He. Maar, maar dat was niet waar. Dat he. was van daar een dodje fokkelbluff. Ja, op gevaar van ons lijven hebben we wel dat stuk schroef. Van in Bollewijk naar de niet gebracht, met een kinderkoets. Nou, wat dat zeg. Allee, dat zijn nog plezante oorlogsherinneringen, hè, Louis. <laughs> ja, maar dat is zeg. Dat eh ja. Zeg, van de katten eten niks meer van ons? Ah, nou, katten waren. Maar <laughs> <laughs> ja, dat is een bluid dan niet in wet. Ja, dat is goed, <laughs> ja. Ja, wat dan. Eh. goed Allee, tot de volgende keer. Ja. Bedankt. Bedankt voor de telefoon. Het was een lang, maar het was een plezant. We hebben een heel stukje gevlogen, zijn verder als Bollebeek en Zelk, de bergzak verba, en van alles geleden en merken. Alleen dat wisten we weer niet. Nog een verborgen talent op gebied van de luchtvaart. Ja. En er is terug iemand. Hallo? Nee, iemand. Ja, goeiedag, Laura hey. René. Trouwens. Zeg, Louis, al langte er daar al een pans <laughs> uit. Ja, maar dat was met die pans van Zellek in de lucht hangen. He. Maar gedacht. <laughs> maar nooit doet er eens iemand. Want... <laughs> Wat af ook. Maar nergens doet er hier iemand aan de telefoon vast, avondslang. Dan <laughs> <laughs> het is niks, ik kon hem vergeven. Ja. ja. Maar goed nieuws, Frans? Ah, een katastriëten, weet je wat het begint. Het is niet de betekenis van het woord, maar het is een planten Ja, ja. nog. Het, al het is schoon eigenlijk hè, katastriëten. Ja, ja, het, dat groeit meer op uh, zure grond hè. Ja. In het algemeen. Ja. Dat is dus ja. één lange bloem hè. Ja. Breed van onder op een punt eindigend. Ja. Hoe zou dat juist weten, weet je dat hè? Nee. Nee, nee dat weet ik, ik niet. Ik klopt niet, katastriëten. Wij zullen dat we dan aan een plantkundige vragen. Verschillende kleuren hè. Ja, maar je doet dat dan zeggen dat op zure grond groeien en geen bloem uit. Uh, alleen een faille stengel met saat, tekertjes aan Alleen tekkerkens niet, uh, scheutjes zo. Tja. Dat valt ook vrij. dat zeggen ze me maar, zeg maar ook catastieën. Ja, ik zat met die bloem in mijn kop. Ja, maar ik had op dat andere. Dus ja. zonder bloem. Ja. Dat catastieën zonder bloem is net plant. Dat is iets verdolf, daar zal ons nog te bij op handen. Ja? Ja, ja. ja, en dan neem ik nog iets, eh, krunten. Een, kro een kroentje. Ja, niet in de betekenis van, van, van een, een hè? Nee, een kroentje. Een kroentje, ja. Zo, bepaalde personen liepen er mij vroeger rond. Ah ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja ik zal dat ze zeggen. Je zegt niet een kroentje. Jawel, jawel, je zegt Een kroentje, ah. ja, dat kan meer de betekenis van het woord krontje zijn. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. de wint al. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik zie het voor mij al. Ja. En dan heb met nog een, je wint misschien al behandeld, dat is afgekletst. Ja, dat hebben we al. Afgekletst. Dat is afgekletst. Van kinderen gezegd. Het werd ook van vrouwen gezegd, Het zijn afgekletst, dat zeg ja, ja, ja, maar. Ja ja, ja, ja, ja. Ja. Dat is al. Dat hebben we al, ja. Het ja. is al dat ik weet, want ik weet die veel niet meer. ik ik je moeten.. Mee, mee een keer onder de minste gaan, Frans. Ja, en een keer in de Brussel <laughs> zitten paasen. Ja, ja, ja. Een keer maar dat willen. Die kunnen de kilo trekken, joh. Ze... <laughs> maar uh, samenstellingen met kat moeten er zeker nog zijn. Dat als kattenmoeier. Daar ja, zijn ja. de nog schoon, Pas ja, er een keer over na. Ja, dat het me allemaal en die trekt er binnen, maar van de wijk weet ik dat wel. Klap er een keer over in die kilo. In orde. <laughs> <Ja. laughs> ja. Bedankt, Frans. O, zou ik even willen gaan smeren met de stoel vandaag? Paardig. Ah, Moe. dat is wat anders. Boven nou, zijn er nog zo'n ijzerwinkels. Ja, ja. <laughs> Beste Frans, bedankt. In orde, ah. dank. Hallo? Ja, het is Genie. hè? Ah, Genie. Ja, ik heb nog iets gevonden. Ja. ja. Maar ik heb me toch in alle, alle boekjes zegt. Eerst moet ik gaan vragen hoeveel boekjes zijn er? Nee. Er, er zijn er nog. Hoeveel? Eh, acht gedrukt en het negende is indrukt. Ah, zeven heb ik. Er. Ah, dat moet er nog je tachtig komen halen. Hè. Ja, eh, slijpen. Weet je alle wat dat, dat is, hè? slijpen. Ja. Ja, dat, dat hebben we wel gehad, geloof ik. En dat gaat? Ik kan het niet goed zeggen. Nee. He. Dan moet ze het zelfs toch zeggen? Ja, dat moet aan de, moet de lijn. bij precies door de schoolboot de vroon. Ja. Het eh. eh, niet nee zeggen, hè, Eugenie. Ja. Blijf straks aan de lijn, dan kun je het mij straks over de telefoon zeggen. Ja. Hebben, heb er nog iets voor ons? Nee. He. Nee. He. Dat zal dat na. Ga ja. ja. Ja. ja. Blijf dan even aan de lijn, Lode gaat mee aan klappen. Ik zeg nog rap, dat ik toch ook in het begin opgegeven heb. Opgeten. En uitgescheten, En daar is nog niemand op gereageerd. Pas dat niet over na. En ook alles over katten. Dus nog veel over katten zijn, samengestelde woorden, dat kan even nog te wijk zijn. Wij zoeken nog altijd namen van families dat die onder oorlog van 1418 toegekomen zijn en hier blijven wonen zijn. We weten al de makers, we weten deurnee, we weten de Busseren, maar er zijn er zeker nog. Allemaal mensen uit de streek van we Werfik of van we Werfik zelf. We verzamelen dat van Ascania en het comité van de staatsstraat, geloof ik, dat samenwerkt voor een tentoonstelling daarover. We moesten ook foto's hebben. Foto's van zo'n families en van wie dat die dan waren. Of foto's van Do Don Ploffink van de vredige menussentraan, eh, de Staatse ik weet niet hoeveel het schoon enzovoets, die zijn er nog, dat kunnen we ook bezigen en ik ze weer. Hallo? Ja? Ja, mevrouw? Ik heb u daar straks over spreken over doefen zijn. Ja. ja. Wel, mijn, groot, mijn, mijn grootmoeder zei, ik ben zodanig doefen, ja. dat ik mijn gerak moet aantrekken. Ja. Ja. ja. En erop aan te er iemand in een café zat, ja. Hij ah, gaat een kattengerak, dat kind, en dat gaat niet veel. Een kattengerak? Een kattengerak. Ja. Wat is een kattengerek? Wat een kattengerek is, dat is iemand dat lenig is. Dus een kat kan ja. springen, kan ja. dromen, kan ja. keren. Ja. Ja. Dus die nooit zeer in hun rug. Hè. Ja. Dus, en als je een kattengerek hebt, is dat niet veel. Dan zitten niet toefers. Een kattengerek. Ga, uh, die moet een gerik niet aanslijpen. Ja. Dat is we goed. Dat goed in verband gebracht. Ja, dat is goed. Ja, dan hebben we dan nog een kattengerek ook, baas. Ja. Goed, goed. goed. Bedankt, mevrouw. Ja. Tot genoeg. Allicht tot nog stukje. Ja. dat is nog iemand. Hallo. Hallo. Jawel. Uh, ook in verband met die kattenstaarten daar. Ja. Die kattenstaarten met bloemen op zijn feitelijk tuinplanten. En je hebt daarna naar de goede naam gevraagd van die planten. Ja, dat ja. is de hele naam. En dat zijn lupinen. Lupine, ja. Uh, in het Latijn heeft dat dan uh, de naam van Lupinus. Maar ja. die vind ik hier momenteel in mijn bo ja. Ja. Ja. boek niet. Ja. Ja. Uh, maar dat zijn. Die, die hebben grote stervormige bladeren. Uh, dus groene bladeren. En ja. dan de lange bloemen er bovenop. Ja. En de vorm van die bloemen trekt zo'n beetje op uh, de vorm van reukertjes, dat ze zeggen. Ja, ja, ja. Zo'n kelkskin ja. omgekeerd. Ja, dicht tegen die ene allemaal, ja. Ja, ja, ja. ja. En, en uh, je hebt inderdaad in alle kleuren. Ja. En dan die wilde kattenstaart. Ja. Die is hier ook tamelijk uh, hardnekkig aan het groeien in mijn tuin, vandaar. Ja. Uh, dat kun je niet beter vergelijken met kleistpannenken, dat zou zijn Maar ah, dan ja. dun, dun getakt. Ja. ik zie het. Of vertakt. En dat heeft een hele, uh, een hele lange woord. Bedankt. Als ik het al niet meer hebt, uh, blijven, blijven ze terugkomen. Bedankt. En ze komen ook door, zelfs door schoon... U luisterde uh, naar onze 98e aflevering van Dialectofoon. Het was bijzonder boeiend en het was bijzonder druk op uw Streekradio Viva. Bedankt voor het meewerken. Bedankt voor de technische realisatie van Jan Rapp. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende zondag. Tot week.